Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte gaat er alles aan doen om ervoor te zorgen dat winkelstraten de komende weken niet uitpuilen. De Tweede Kamer wil niet dat het vanwege kerstinkopen weer net zo druk wordt als met Black Friday. Rutte heeft al wat ideeën om dat te voorkomen. De drukte naar beneden, reisbewegingen naar beneden. Als het nodig is op maatregelen nemen, zoals het sluiten van parkeergarages, uh, uh, het gedeeltelijk afsluiten van straten, het aanwijzen van looproutes, het sluiten van winkels of het geven van verwijderingsbevelen. Welke maatregelen er precies worden genomen, verschilt per gemeente. Premier Rutte en Economie-minister Wiebes gaan ook nog met winkels praten om te kijken hoe zij de drukte tegen kunnen gaan. En als alles goed gaat, kunnen er in de eerste zes maanden van volgend jaar 12 miljoen Nederlanders worden ingeënt tegen corona. Dat zegt minister De Jonge tegen de Tweede Kamer. Er is wel één, maar er zijn zes verschillende vaccins besteld. Die moeten allemaal nog worden goedgekeurd. In het vliegtuig dat vanmiddag werd ontruimd op Schiphol is niks verdachts gevonden. Een man uit Haarlem deed waarschijnlijk een bommelding. Daardoor werd het toestel ontruimd en allerlei hulpdiensten werden opgeroepen. Bleek dus voor niks. De man is opgepakt. En Ajax speelt na de winterstop niet door in de Champions League. De Amsterdammers moesten vanavond thuis winnen van Atalanta Bergamo. En hadden ook de 1-0 voor het inschieten. Kans voor Klaassen. Dit is een Klaassen. Oh. En hij maakt hem niet. De redding van Gollini. Dit was de kans. De kans die je altijd krijgt. Het is 1 op 1 tegen de keeper. Pierre Luigi Gollini. En die keeper die redt. Ja, en daarna kreeg Ajax rood. En komt hier de beslissing in de wedstrijd. Het is gedaan. Iedereen van Atalanta Bergamo rent naar de hoek en het gebeurt weer. Ajax krijgt de deksel op de neus en speelt dus na de winter in de Europa League. Het weer nog. Vanavond en vannacht zijn er veel wolken, mist en temperaturen rond de 0 graden. Morgen is het opnieuw bewolkt, maar wel droog en op sommige plekken af en toe ook een zonnetje. Het wordt 3 of 4 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam staat Wiedert tussen Knooppunt Raasdorp... en de aansluiting met de A10, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto op de ringweg A10. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Jouw keuze, ZFM. Your daybreak...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 Een soort hallucinatie. En het, is, het, is ook, het heeft ook wel humor. En het is ook ja, zeker. Uh, betrapt worden ja, ja. Met, je, met je broek op je enkels. Uh, er ja. zit wel alles in. Ja. Een beetje stout, stout zijn. En, uh, ja, dat dacht je ik ook. Maar het is ook wel een soort kunstwerk. Het is een soort, ja, ja. soort avocadistisch ja. kunstwerk. Als je voor z'n van een song kunt ja. zeggen. Hè? Je kunt het vergelijken met een schilderij van Picasso. Okay. Omdat, ja. het, omdat het iets verbeeldt. Ja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 een, een hornsolo te ja. spelen en, uh, ik geloof dat George Martin een van de allerbeste hornspelers die je kon krijgen uit Londen en ja, kom maar hier, ik zit hier met uh, een paar met, met een beatle en uh, ja, ja, ja. McCarthy was zoals bekend weer helemaal niet onder de indruk die zei van, ik kan niet het nog een keer doen en die man schijnt diep beledigd te zijn ja. volgens mij is de enige oplave, hier doe je het maar mee ja. en dat was natuurlijk ook goed genoeg ja, ja.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 tegen George Martin van, luister, ik heb nu dat nummer voor de Benefit in Mr. Kite. Ja. Ik, ik, ik moet het hooi uh, ruiken van het circus in dit nummer. Oh, okay. uh, ga er maar mee aan de gang. En moeten ze even <laughs> achter de horen komen. Ja, misschien, misschien begrijp ik wel wat je bedoelt. Maar en, ja, dat ja. Ja. Uh, ja. oh, wordt leuk. Dat ja. was, was meer, uh, ook weer heel belangrijk geweest. Ja. Die praten meer in stemmingen. Ja, ja, maar zo. zo kun je er ook komen natuurlijk. Maar met de volgen hebben ze ook heel veel met opnameapparatuur geëxperimenteerd en zo. Hele lange uh, tape loops en zo. Die zijn wel verschillende... Ja, ja, ja. ja, ik lees ook hier dat... Uh, hier verschijnen ook de namen... ...Jof Emmerich als eerste. in die Oh, oké. Okay. Ja, de technicus. Hè? Uh, daarvoor ja. was het nog... Uh, ...dat was ook uh, toen een, een, een echt een, een... ...rookie, Norman Smith. Dat was een van de eerste engineers... ...die mee mocht doen. Uh, maar later was het George... Uh, Emerick, Emmerich, dat is wel een bekende... Uh, ja, ...innovatieve technicus... Ja. technicus en uh, ik weet niet of Emmerich dat, dat uh, de man was van de double tracking wat uh, Lennon voor ja. zijn stem bijvoorbeeld, uh, had een hekel aan zijn eigen stem en die, die wilde dus met uh, zijn stem gedouble tracked hebben, dus met een minimaal okay. tijdsverschil ja. uh, twee gelijke stem uh, ja, oké, okay. dat volle voller klinkt en, en ja. Zo. ja, ja, ja. En toen hij dat helemaal gehoord had, zei hij, ja, dit wil ik dit moet gewoon, ieder okay. nummer wil ik Vind <laughs> ik dit hebben. En niet, niet anders. Okay. Maar ze waren ook wel bezig met, uh, met, met drumtechnieken en met uh, ja, techniek, uh, met compressie ja. Ja. van, van als, er was, als dat gevraagd werd van ja. geluiden. Om, om en te achterstevoren voor natuurlijk, dat soort ja. zaken. Ja, wat je ja. Ja. ja, want uh, eigenlijk was de apparatuur was een beetje ja, heel oude kunnen we nu zeker zeggen. Maar zes sporen of acht sporen of, ja. of Vier sporen zelfs inderdaad, ja. minimaal. Het klonk ja. verschrikkelijk goed, maar naarmate je dus meer de, de, de console belastte met meer geluid, uh, met meer takes, ja. uh, nam natuurlijk de kwaliteit uh, af, want ze moesten die takes dan stapelen. Ja, tuurlijk. Als ja. Dus op een gegeven ja, de, op, ja. Ja. De, de band vol was, werden werd een aantal sporen werden gecombineerd tot één. ze ja. noemden ze dat. Ja. En dan hadden ze weer een paar sporen vrij, dat ging ja, ja. wel ten koste van kwaliteit. Ja.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 Een beetje een rommelig nummertje eigenlijk. ook druk, drukte, maar wel weer mooi natuurlijk. Hè? Van ja, de White Album, hè? Ja, dus wat je zegt. Het is, het is natuurlijk wel een beetje rommelig. En uh, hier begint uh, de boel ook een beetje te rommelen bij de Beatles, hè? Ja, toch wel. Ja, okay. dr drugs, ja. drugs. Uh, kijk, I'm the Warriors, dat was misschien ook wel... Uh, was, dat ook, was dat ook een trip? Een soort LSD-trip?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 Uh, die kennen het door Lennon van Art College. En Stuart okay. Sutcliffe was een, was een verdienstelijke en een serieus schilder. Ja. Een, een artiest. en uh, Eigenlijk is er, heeft Lennon... Uh, nadat Sutcliffe dus uh, voortijdig stierf op zijn 21ste... ...aan ja, ja. een soort hersentumor. Ja. Ja. Um, heeft hij eigenlijk misschien onbewust zitten wachten op wie gaat dat... Wie gaat dat voor mij invullen toen hij die Joker tegenkwam? Denk je hij echt dat artistieke. Ik heb een maatje die zich met kunst, echt voor kunst, ja, interesseren. Ja, ja, ja. Dat, is al, dat is een beetje mijn eigen interpretatie hoor, maar dat ja. is. Dat ja, je het zou ook, kunnen, ja. Het, het is, het is ook ja. toch wel. Uh, door zijn hele leven ja. te zien dat hij ook wel een soort. Klopt, ja. ja. Een soort ja abstract kunstenaar was met zijn gekke, ja. gekke boekjes. Maar dat hoorde ik ook, want toen ze gestopt zijn met optreden, kregen ze tijd voor andere dingen. He, dus hoorde Paul McCartney die ging ook naar de avant-garde uh, richting op. Of zo. Daar in Londen bleef ja. hij wonen. Dus daar gingen hij ook hele andere mensen ontmoeten en zo. Ja. En George Harrison ging weer ja, naar in India, denk ik, of zo. Ringo bleef gewoon thuis, denk ik, of zo. Maar ja. En John ging ook Bindel, naar de andere kant. Op. Ja. Ze gingen daardoor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 Uh, ingevuld en volwassen... om gewoon... het leven te kunnen genieten. Ja, ja. En Lennon ondervond dus allerlei... ja, in, interne barrières. Om, ja, strubbelingen zo. Uh, oké. Okay. Ja. Die, die, die, die, die, die, die zocht ook... Dus echt de uitweg in drugs. Nou, McCartney ja. heeft natuurlijk... Heeft ook, McCartney heeft ook vastgezeten... voor het gebruik van marijuana Ja, oké. Okay. Maar, maar dat is... Ja, dat is... <laughs> nee, dat is allemaal echt recreatief gebruik. Nee, dat ja, ja, is het ja. toch wel. Uh, dat is toen anders. Dat ja. is verder Klopt gegaan. Wat ja. je iets ja. zeggen over de White album inderdaad. Ja. Ten eerste, hij had helemaal geen titel of zo. Of had ook of zo. Zou dat nog een uh, reden gehad hebben? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, nee. Het zou oorspronkelijk gewoon de Beatles heten. Ja. Ik denk wel dat er al. Wat je natuurlijk vaker hebt, ...naar nou, zo'n hele extravagante. Uh,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 de Beatles toen ze terugkwamen uit India... een hele interessante club nog... die echt God, nog wel bij elkaar... Ja. Uh, hoorden Ja, want je had toch ook uh, die... Uh, befamele tapes of zo... die ze thuis hadden opgenomen... waardoor het weer bleek alsof ze één groep waren... en heel enthousiast en zo... Ja, een, ik uh, denk dat bedoel je. Bedoelt, ja, ja. Jij doelt waarschijnlijk... op de, op de tapes... Uh, die in George Harris huis zijn gemaakt... Ja, de van India. Ja. De Escher tapes. Je, je, je, inderdaad, ja, ja. En... Uh, dat was gewoon eigenlijk wat dat ik ook, is ook zeg. De, de, de coherentie die ze hadden, de discipline van we gaan een nieuw album maken. Ja. We zetten alles, iedereen heeft zijn inbreng. Ja. We zetten het allemaal op tape en we gaan ja. daarmee in de studio in. Ja. Maar op het moment dat ze de studio ook daadwerkelijk ingingen, bleek het dat toch wel behoorlijk. Ja. Uh, ja. Maar toen kwam Joe Bono. Uh, was niet bij die niet die Asher tapes? Nee. Die was, uh, ja, die was toen ook al. Uh, die kwam er ook al uh, volgens mij langzaam in beeld in ja. studio. Dat ja. zouden we ook weer ja. op moeten googlen. Volgens <laughs> mij was het Emmy Rode de ergste tijd. Ja, dat ze gewoon ja. uh, daar continu zat. En uh, ja. Ja. ze was ook op een gegeven moment ook ziek. Toen werd ze in een bettstudio ingereden en zei ze hoort bij mij. Dus waar ik ben, is zij. En, uh, ja, ja. Ja. Die maakte ja. er helemaal geen punt van. Nee. Maar uh, het was wel uh, even wennen natuurlijk.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 verschijnen van Sgt. Peppers is hier. Uh, en hadden ze ook niet over, problemen met, hun, uh, uh, met Apple en zo? En, uh, hun business en zo? En geldproblemen? Ja, ja, ja. ja. Nee, Apple begon... Uh, Later volgens mij. Nou, Apple was fijn, natuurlijk... Ja. White Elm was het eerste album met dat prachtige Apple logo. Dat ja. begon toen ja. Ja. volgens mij zo'n beetje. Oké. Okay. En ik denk Goed. dat... Uh, ja, dat is toen... Daar ja, hebben ze ook heel veel ellende dat aan was, gehad. Dat is. was in het ja. begin nog wel juist een leuk idee... van kijken ja. wat het wordt. Ja. Later ontdekten ze dat natuurlijk iedereen dat kantoor leegplunderde plunderde... en uh, ja. dat geld vloog eruit. <laughs> en uh, dat is ja. ook wel mooi beschreven in uh, The Love You Make. Ja? Okay. Dat is die Peter Brown, die... Uh, ik ja. zei perschef, maar volgens mij was hij ook wel een van de mensen... die financiën daarvoor in de gaten hield. Ja. Ja. Ja. En die zei, ja, ja, ja, geld sloog ja. de deur uit. Even dus, wat muziek nog tussendoor... I'm uh, in mean mine, hè? Volgens mij van uh, Let It Be. Ja, want we hebben George. George is nog niet aan, uh, aan bod geweest. Oké, okay. nou dan gaan we even dit nummer draaien en dan gaan we het even over George hebben. Goed. Oh, through the day, I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. Oh, through the night, I'm in mine.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 schrijf in je agenda, Dat ja. komt ie uit. Het zou toch dit jaar al uitkomen? Ja. ja, maar er was iets. Oh, dat was, was, was er ook shit. Wit. Het is dus gewoon is een jaar uitgesteld. Het is ineens. een jaar uitgesteld. Ja. En, ja, omdat je zegt de laatste, of is het nou de laatste of de ene laatste, maar de, we hebben natuurlijk de 50, de 15th anniversary gehad ja, van... klopt. Van Sgt. Pepper, van de White Album, ja. van Abbey Road. Ja. Waar, is, waar blijft Let It Be? Ja, inderdaad, ook een en, jaar uitgesteld. Ja. De, die schijnt volgend jaar ook nog niet, nog niet officieel. Oh, nog niet over een heel mooi ja. boek, wat volgend jaar uitkomt. Mm -hmm. En uh, die film. Ja, die film, ja, ook heel benieuwd. Ja. Het boek schijnt ook heel goed te zijn. Uh, samengesteld door de Beatles zelf. Alleen over en heel, de heel de veel trilby, foto's. Of ja. Over alles. Okay. Over, ja. Ja. En, uh, ja, een heel uh, wisselvallig album, maar wel een van mijn favoriete albums. Ja, er zitten uh, er ook twee versies van eigenlijk. Uh, ja, twee mixes bedoel je? Of? Ja, twee versies eigenlijk, ja. ja. Ja, één kennen we niet eigenlijk. Hè. Eén is ooit gemaakt mm -hmm. uh, door, ik geloof het, George Emmerich Ja? Yeah. Die heeft een mix gemaakt. Hè. De, de vraag was: je hebt hier, weet ik veel, 400 uur muziek. Mm -hmm. Kun je daar een LP van maken? Op zich yeah. een hele, hele vervelende klus. Nee, ja, ja, ik bedoel eigenlijk van veel Spector, die versie. Hè, ja met die Wolf Sound of zo meer de John Lennon versie eigenlijk en, dat is de versie de, ja ja en de oh, latere Paul McCartney versie eigenlijk oh, oké okay. ja, ja, ja ja dat be, ja. ja. be Naked. Okay, ja dat be Naked. Ja. Ja. ja dat was wel een goed idee voor Paul McCartney zelf maar de Beatle community nee? is okay. ook daarover verdeeld en ik zelf zit ik ook in het kamp van de originele Lennon ja? met veel respect en ook met de met de geitjes en gekkigheden van John Lennon ertussen. Ja, daar. klopt. Ja. Want uh, als ik me niet vergis, de, heb je wel eens opgezet laat? Uh, de Lennon PLP, ja, uh, het begint maar, ja. met Lennon die een vreemde soort kreet slaat, hè? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ik ben nog onthouden inderdaad, klopt, ja. ja. Welke plaat begint zo vreemd? Ja, ja, Ja. ja. En uh, dat is natuurlijk de, allemaal opgeschoond tussen aanhalingstekens door... De, de oh, McCart op Naked hard weggehaald. McCartney yeah. heeft er eigenlijk op Naked een gewone plaat van gemaakt. Hij heeft al die onzin dingetjes, die yeah. korte liedjes, okay. Digit en Maggie May en, en die grapjes van Lennon tussendoor, yeah. heeft hij eruit gehaald. Jammer, want die uh, hoort wel bij die plaat. Yeah, ja, en daardoor... Pril, ja. Ja. Nee, daardoor loopt eigenlijk... De meeste mensen lopen het niet zo warm okay. voor. Oké, ja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 Ja, I mean mine. Ja, het is wel een, uh, het heeft wel een mooie klank inderdaad. Ja, ja. Ja. Weet je iets over de tekst? Ik geloof dat het betekent uh, mensen die te zelfcenterd zijn. Alles draait om jezelf. Oh ja. ja, ja. Ik, ik, ik zeggen, zouden wij zeggen in oh, Nederland: ja. I mean mine. Oké, I'm in mine, ja. ja. Maar ja, Harrison zou Harrison niet zijn. Hij heeft natuurlijk, het is natuurlijk ook als het een zak geweest wel in zijn teksten. Als zijn ja. Beatle teksten ja. zijn, uh, zijn, zijn een beetje een beetje negatief. Oh. Ja, zijn eerste was Don't Bother Me. <laughs> uh, Think for Yourself. Uh, noem het allemaal <laughs> maar op. Uh, ja. Ja. Het is allemaal een beetje text ook ja, van, so we betalen al die teksten voor. Ja. Um, maar dat nummer van Abbey Road is toch een heel mooi nummer? Ja toen, jambox, ja, ja, toen is het op een gegeven moment gecombineerd... ...in de George, de, de ziener George, de verhevene George. Ja, die, ja, ja. Die, dat is een heel mooi mens eigenlijk, uh, George Harrison. Ja, ja. En, um, ik moet het boek I'm in Mine nog gaan lezen, maar het schijnt dat je... Oh, dat is een boek over George Harrison? Ja, okay. ja en um, dat is toch wel een, een heel mooi... Um, ...een soort wij de wijscherige George... Okay. Eigenlijk al bij I in mean Mine. Yeah. Ja, natuurlijk ook al eerder. Zeker ook bij Within You Without You. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, ja, maar hier zijn, toch ja. ook weer, weer eens een statement maken. Okay. En in de vorm van een mooi walsje. Maar helaas heel kort, onuitgewerkt. En Phil Specter heeft dat nummer nog T een beetje langer gemaakt door één okay. compleet yeah. te kopiëren en dat erachteraan te plakken. <laughs> je hoort het niet, want het loopt vloeiend over. Als yeah. je het weet, dan denk je oké, okay, zo heeft yeah. hij dat gedaan. Yeah.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 Ja, want zoiets, de Abbey Road ja. is pas daarna opgenomen of niet? Nee. Of de, uh, ja. dat, dat maakt het allemaal zo ingewikkeld. Oké. Okay. Uh, want je zegt het eigenlijk goed: Abbey Road is na Let It Be opgenomen, maar Led It Be is niet uitgebracht. Nee. Toen zijn ze teruggekeerd naar de opnames van Let It ja yeah. en toen hebben ze gezegd: laten we Army Mine dan ook maar afmaken. Oké. Okay. Toen is het ja. weer, toen is, wel een, toen is het wel ik geloof wel een single van hè, Let It Be. Of,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 ja heel mooi nummer mijn favoriete ja. nummer van ja? ja, de okay. Leidelsers, ik weet het, het is gewoon die, die de klanken, de, de, de fantastische termen van het nummer, ja. je hoort alles goed, drums maar goed opgenomen, ja. Ja. Clapton, ik denk dat hij door een Leslie box speelt, ja zou kunnen, dat kunnen ja. ja en het is toch weer uh, kijk wat we over Joko Ono die die studio in werd geloodst. Ja. George Harrison was eigenlijk degene die twee keer met succes mensen van buitenaf mee heeft genomen. Ah, oké. Okay. Natuurlijk de yeah. tweede keer Billy Preston. Ja. Yeah. Uh, die is die, is, uh, La, be, uh, yeah. die heeft natuurlijk uh, de hele Get Back, uh, of de hele BLP, uh, oh, heel erg er goed uh, bij ingekleurd. En hij is ook op een bureau te horen, hè? Nog. Oh, ik wist ik ook niet. Hij speelt What uh, I Want You, See So Heavy. Voor oh ja. ja, inderdaad. Mooi nummer, maar ja. Maar, ja. Maar dit, ja... En Eric Clapton vanuit. natuurlijk hè? dat is uh, de tweede die hij binnen gehaald heeft. Ja. Ja, ja. ja, dat is, uh, maar volgens mij wel de enige nummer. gewoon ja. heeft Eric Clapton nog op andere Beatle-nummers meespeld of wel? Nee, volgens mij nee. ook niet. Dat is het de enige is, ja. ja. En was het ook om een beetje de spanning te breken, dat hij, dat, ja, dat hebben we al eens gelezen, dat hij dacht, dat hij zei tegen Eric Clapton kom <kwijnt> dan maar mee, gewoon uh, voor de gezelligheid. En, uh, ik heb ook wel eens gelezen dat ze ook samen iets zouden beginnen ofzo. Dat ze daar maar een beetje al veel samen waren, veel samen deden. Ja, ze hebben, ik bedoel in een oh, ja. cream? George Harrison heeft natuurlijk het nummer van de cream ook mede ja. gecomponeerd. badge. nee, wat was het? Badge. Badge, ja. badge. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. En ook dat typische gitaargeluid van Harrison op badge, met zo'n ja. zo Leslie-box. Ja, even tussendoor, we man. moeten even denken aan, het is ongelooflijk lang geleden. Hè?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 en ook aan Harrison merk je dat hij uh, na de Beatles, uh, dat is toch jammer, ja. heeft fantastische composities ja. gemaakt, ja. maar neem maar gewoon de, de, de, de soundkwaliteit van dit nummer met CDs of LP's van mm -hmm, Harrison. Ja. Dat geluid is gewoon niet zo goed. Nee, het is jammer die staat dat ook zeggen, opgenomen maar... in Abbey Road? Dat zal als toch wel. Ja, ja, maar het ja. heeft het, het, het heeft ja. gewoon niet die dynamiek en het, oh, okay dat vette of zo van dit nummer ja. hij heeft ja, ik... trouwens ook een uh, tegenhanger gemaakt hè? this guitar can't keep from crying dus later heeft hij nog een keer met een knipoog naar dit nummer Oké. Okay, ja. op uh, extra ja. texture heeft, hij, heeft ja, okay. hij nog een keer een soort, soort herhaling ja. van ja. dit nummer gemaakt maar ja, nee, dat moet je toch we gaan even door met uh, Get Back Trok een heel mooi nummer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 Behalf of the group? On oh, behalf of the group, ja. ja. En we pass the Parti we Lennon die dat ja, ja, ja. Dat staat op een, op een van die versies, maar. Oké, okay. niet wel. Ik heb het inderdaad wel gehoord, ja. En dit is, dit is ja. de originele Red B-versie. Ja, je hebt natuurlijk meerdere versies. Ja, meer, ja, vier. Ja, ja. Moeten we uit gaan zoeken, Pim? Gaan we uitzoeken? Ja. Huiswerk. Oké, okay, want we gaan ja. een beetje afronden. En we komen bij uh, wat ik eigenlijk het mooiste nummer van uh, Abbey Road vind. En misschien wel van de Beatles, maar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 Ook uh, surrealistisch geworden, 100 procent. Ja, ja. 4000 holes en. <laughs> uh, yeah. yeah. how, how, how many holes in. To fill, fill the Elbow hole, heeft er heel erg ja. over nagedacht wat dat woord holes moest zijn. <laughs> Welk woord dat moest zijn. <laughs> ja. Nou, de ja. no ja. how many puntje, puntje, to fill the Elbow hole. En pas ja. na een tijd dacht ik dat het holes zijn. Dat is mooi, want holes is echt. Uh, ja, okay. Nee, er is niks in. Nee, nee, nee, nee. Ja. Dus, nee. uh, Geweldige tekst, ja. ja. Ja, en McCartney is ook niet vaak uh, surrealistisch geweest, of eigenlijk bijna nooit. En nee. deze song komt ook toch een met zo'n uh, ja. Ja. Met, met zo tekstje. En, ja, nou, overhoog. ik zie dat we er nog uren over kunnen praten. Ik wil je hartstikke bedanken voor je inbreng en uh, al je ja, meegenomen en enthousi dan. enthousiasme. En we sluiten af met Dane Live en misschien volgende keer over uh, nog meer Beatles. Bedankt. army had just won the war, a crowd of people turned away, but I just had to look.